Onder de zes landen die de oppositie wel erkend hebben... zijn Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Alle landen van de Arabische Liga hebben de andere Syrische oppositiegroepen... zich uh, opgeroepen ook aan te sluiten bij de samenwerking. De ministers van Financiën van de Eurolanden overwegen Griekenland... nog twee jaar de tijd te geven om de economie te hervormen. Ze hebben in Brussel gesproken over het vrijgeven van de volgende tranche... van 31 miljard euro aan noodsteun ministers konden nog niet tot een besluit komen. De hervormingen in Griekenland liggen niet op schema... en het land stevend af op het zesde jaar sessie. Een kwart van de Grieken is inmiddels werkloos. Wij lieten de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... zich gisteren in een rapport positief uit... over de bezuinigingsplannen en hervormingen in Griekenland. 20 november komen de ministers opnieuw bij elkaar. In Enschede is een verdacht pakketje onschadelijk gemaakt... door de explosieve opruimingsdienst...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 In Dit Is Nacht uh, praten we vannacht over teleurstelling. En net voor het journaal had ik al aan de telefoon Gerda. Gerda, goedenacht. Daar ben ik weer. Daar ben je weer. Um, je kon al even kort wat vertellen. Uh, maar ik ben nog even benieuwd hoe het nou precies in elkaar zit. Want je zei, ik, ik was samen met een collega. Was ik verantwoordelijk voor reorganisatie? Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, we, we, we deden samen uh, ja, zeg maar de boekhouding uh, okay. op een middelgroot uh, kantoor. Ja, en wat voor kantoor? Kwamen, uh, het bedrijf kwam in een reorganisatie. Oké, okay, en wat voor bedrijf is het? Was het? Uh, nou, ik wil niet zo specifiek zijn. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Uh, ja. En toen, wat gebeurde er toen precies? Er kwam een reorganisatie. Ja, nou, en uh, hij heeft uh, zo zijn best gedaan... tussen aanhalingstekens, weet ik dat nu, te plaatsen... Ja. om mij uh, in, uh, in het uh, prepensioen uh, te krijgen. Want hoe oud ben je? Uh, ik ben 63 nu. Oké, okay. mag ik je zeggen... Ja, ja, natuurlijk. Geen ja. probleem. Gelukkig. En uh, uh, hij deed dus zijn best voor jou, zodat je eerder met pensioen kon en daarom eigenlijk... Nou, Ondanks het, de... Was de, het was de makkelijkste weg van, uh, nou, je bent al over de zestig, dus uh, ja, je bent een van de eerste die eruit kan. Ik ja. werkte er al 22 jaar, ik had al 22 dienstjaren. Ja. En uh, nog dat, uh, dat hobbeltje te nemen naar uh, het moment dat ik zelf uh, eruit wilde en uh, met alle... Uh, berichtgeving van uh, wat we nu uh, el elke dag horen. Zou ja. ik nooit gekozen hebben om te stoppen op dit moment. Maar uh, over de groep van mij hoor je helemaal niets. Uh, degene die, die niet naar het UWV meer zijn geweest om als werkloze ingeschreven te staan. Die rechtstreeks het pensioen ingaan. In, in, in het prepensioen. Ja. Die groep is ook heel groot namelijk. En, en kun je en, aangeven waarom dat zo onvoordelig is? Uh, sowieso achteruitgang van je inkomst. Dat, uh, dat is punt één. Dat, ja. uh, je gaat sowieso een paar honderd euro achteruit. Wat natuurlijk... Hoeveel, hoeveel pensioen je opgebouwd hebt natuurlijk. Precies, en dat is natuurlijk maar... sowieso bij pensioen het geval. Maar het is nu dan dat het ook nog eerder gebeurt dan dat je eigenlijk verwachtte. Precies, ik heb er niet voor gekozen. Ik heb dit niet gewild. Maar uh, dat overkomt je. Ja, en dan, uh, als je achteraf hoort dat deze collega, uh, waar we dus samen de boekhouding uh, deden... Ik, uh, ik deed de boekhouding, hij als administrateur. En uh, dat we elkaar controleerden, maar dat hij mij weg wilde... om in een kleinere organisatie, waarin hij alleen verantwoordelijk was... Uh, ja, zijn ding te kunnen doen. En uh, achteraf hoor ik dat hij met twee ton uh, met een behoorlijke rugzak weggegaan is. Oké. Okay. Nou, uh, ja, en terwijl hij 18 jaar had... Ik 22 dienstjaren, ja. dan kom je in het, het prepensioen en dan hoor je alle berichten, elke dag hoor je weer nieuwe berichten over hoeveel minder het wordt. Ik heb een huur van 520 euro ja. en allemaal vaste lasten die ik ook alleen moet opbrengen. En uh, ik hoorde je net reageren op, uh, op die mevrouw die net weer belde, Annemiek of zo. Annemiek. Ja, Annemiek. En uh, dat je uh, toen ze dat had over uh, ja, dat inleveren... Ja. Uh, iemand die 70.000 uh, verdient, die moet 7.000 inleveren bij een, een percentage van 10%. Precies. Die houdt nog altijd 63.000 over. Ja. En iemand die 1.400 heeft, die moet 140, inle 140 inleveren. Ja. En die houdt 1260 over waar die ook alles van moet doen. Ja. En, en, en uh, het, het drong volgens mij helemaal niet tot je door wat het betekent. Nou ja, op, op, ik, ik, ik, geloof, ik geloof zeker dat het heel ernstig kan zijn. Want het enige punt wat ik, uh, wat ik wilde maken is... Uh, dat, dat uh, volgens mij de bellen toen de indruk wekte... dat, dat zeg maar, degenen die er die al weinig hebben het meest moeten inleveren. En toen zei ik alleen nee, nee, maar dat nee, natuurlijk wiskundig gezien... Om, uh, iedereen er evenveel uh, op achteruit gaat. Maar het is natuurlijk inderdaad zo dat mensen die al weinig hebben... Uh, ook minder geld hebben om überhaupt hun basisbehoeften te betalen. Precies, en als je dan zeg maar hetzelfde percentage moet inleveren... Ja. Dan is het, het rekenkundig gezien dat die ander natuurlijk veel meer in moet leveren. Precies. Maar Terwijl het persaldo, eigenlijk meer invloed heeft op je leven. Per saldo heeft die, die, diegene die minder heeft, veel minder over. Ja. En ik zit nu in een dergelijke situatie dat iemand het voor mij bepaald heeft. En, en beslissingen voor mij genomen heeft die mijn leven totaal op zijn kop gezet hebben. Ja. Nee, en, uh, da dat is en, me helemaal duidelijk. Ik, ik vraag me wel af, want uh, uh, wat jij zegt dat diegene met 200.000 euro nu zelf vertrokken is. Uh, ter terwijl je eigenlijk uh, zei van het was eigenlijk zijn intentie om daar zomaar, als enige over te blijven. In het wat kleiner geworden bedrijf. Uh, nou, uh, ja, uh, ja, na een jaar is de boel toch, uh, ja, is het licht uitgegaan. Het uh, bedri nou, bedrijf uh, is er niet meer. Uh, in, in een kleinere formatie door willen gaan, maar de, ja, dat is, het is niet gelukt. Okay. Maar hij heeft wel voor zichzelf, goed voor zichzelf gezorgd. Een gouden en handdruk en was, meegekregen. een en dat je zo teleurgesteld kunt zijn in iemand die je hebt vertrouwd. Die, uh, waar je mee bent opgetrokken. Ja. En uh, ja, mensen kunnen je ongelooflijk teleurstellen. En net zozeer ben ik ook teleurgesteld in de, in de mensen die nu op de achterste benen stonden. Toen het aan hun beurs kwam. Ja. En toen de mensen op het Malieveld stonden en op, op, op het Binnenhof. Dat je niemand hoorde. De zwakkeren van de samenleving. Ja. Toen hoorde je niemand. En toen werd er ook niets gedaan. Wanneer nee. de mensen met, met de dikke beurzen uh, geroepen hebben... Uh, is, heeft Rutte direct gas teruggenomen. Hij is op de rem gaan staan. En nu is het zelf aan de baan. Nou, dat vind ik zo onrechtvaardig. Wat hier ja. gebeurt. Ik woon hier al bijna 45 jaar, hoor. Dus ja. ik weet precies wat het geweest is. Ja, ik, ik snap het heel goed. Voordat ik even over Rutte... want daar heb ik ook nog wel wat vragen over. Maar ik ben nog even benieuwd... Uh, uh, hoe kon het, zeg maar, dat jij eerst... Is er een moment geweest dat jij dacht van... hé, hey, wat, wat mijn collega nu voor mij probeert te regelen... dat is eigenlijk best wel een rooskleurig scenario. Ik ga voor dat prepensioen, in plaats van dat je... Nou, ik had geen keus. Ik had geen keus, want ik was al um, um, boventalig verklaard. Ja. en Naar het, uh, het afschiep... Uh, hoe noemen ze dat? Het afspiegelingsbeginsel. Ja. Ken je die term? Uh, ik ken het wel, maar leg het vooral nog even uit. Dan gaan ze kijken... Van wie hebben we nodig? Welke formatie hebben we nodig in de nieuwe organisatie? Ja. zijn de twee op de boekhouding, dan gaan ze kijken wie van de twee kan het werk van de ander overnemen. Ja. En dan is het per definitie dat diegene blijft. Ja, precies. De administrateur kan mijn werk overnemen, maar ik zijn werk niet. Als hij ook de salarisadministratie doet, uh, uh, uh, uh, uh, ja, de jaarrekening maakt en alles. Ja, ja ik deed al het voorwerk in de boekhouding, alle boekingen krediteuren, debiteuren, kas enzovoorts. Ja. Maar hij kan mijn werk overnemen. Ik, heb niet, ik zijn werk niet. Ja. Dus is hij degene die blijft. Dus ik had geen keus. En Duidelijk. hij heeft inderdaad zo gehandeld als dat hij het beste met me voorgaat. En achteraf hoor ik dat hij met twee ton weg is. En dat het eerste wat hij zei is van nou zij kan het pensioen in... en uh, ik kan haar werk wel overnemen. Nou dat zijn geen leuke dingen hoor. Heb je, hem niet, uh, heb je hem nog gesproken nadat dat gebeurd is? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik hoef hem niet meer te zien ook. Dat is goed zo. Maar waar hij mij in uh, terechtgebracht heeft... dat uh, is niet met een pen te beschrijven. Ik kom er maar niet uit. En uh, mijn leven is helemaal op zijn kop. En uh, met al de, alle berichtgeving uh, van, van de radio en de televisie... word ik echt niet vrolijker van. En uh, ja, wat ik wil zeggen in, uh, ja, in, in, in, in een korte zin is dat... Mensen kunnen je ongelooflijk teleurstellen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ik, ik kan me voorstellen, denk ik, als ik in zo'n situatie zou zitten, wat ik me moeilijk voor kan stellen, eh, omdat ik nog lang niet aan mijn pensioen of prepensioen toe ben. Eh, maar als je zo benadeeld wordt door iemand die je eigenlijk heel erg vertrouwt, dan heb je toch ook wel. Ik zou dan heel, heel erg de behoefte ja, hebben om diegene. als bedaard, maar gewoon als collega onderling. Hè, ja, dat, dat snap hoort, ik. Maar ik, ik, ik je zou. Als het daarom gaat, een leuke band hebt, uh, maar ja, achteraf gezien blijkt dat hij toch. Uh... Ja, ook over mammon gesproken. Ja. <laughs> en, uh, ik... Maar het is uh, zeer onplezierig wanneer je in een situatie komt waar je niet voor gekozen hebt. Nee. En dan is de teleurstelling heel erg groot. Ja, maar je, je hebt niet de behoefte om, om hem nog eens op te zoeken en, en dat ook eens even flink te vertellen. Nee dat, nee, nee, dat verandert de situatie niet. En uh, ik, uh, ik, ben, ik weet waar ik me heil vind, laat mij het zo zeggen. Ja. Ik heb hem niet meer nodig om uh, in, in gesprek te komen, maar... Um, Want waar vind ja, jij je hel? Uh, uh, wat, wat zeg je? Waar vind jij je hel? Uh, waar ik me hel, hel vind? Ja. Uh, dat is bij, uh, bij Jezus. Kijk. Nou. en, uh, en, en hij, hij is de trooster en dat mag ik ook ervaren maar ik wilde gewoon hierop reageren ja. uh, door te zeggen van uh, ja ik heb dat net zo aangehoord en ik kreeg zo de behoefte om de telefoon te pakken ja. om, uh, om, om, om, om niet, zozeer, niet eens over mijn situatie te praten maar over teleurstelling in het algemeen ja. maar dit is een goed voorbeeld ik ja. zit er middenin en mensen praten zo makkelijk, denken zo makkelijk over uh, hoe een ander het moet doen en uh, zeker als je uh, ja, de wind uh, mee hebt. En uh, dan is het heel makkelijk praten. Ja. Maar uh, nu ik in uh, deze situatie ben gekomen... Uh, leer ik ook op een andere manier te kijken naar, uh, naar het leven. Ja. En uh, het, het, het maakt me wat dat betreft wel rijker. Kijk. En uh, ik zal het ermee moeten doen. Maar makkelijk is het niet. Nee. Het wordt niet makkelijker. Nee, dat is duidelijk. Ik, ik vond het... Uh... Zijn. Begrijp ik. Ik vond het dat, je het dat je het helder kon vertellen. En ik vind het ook goed om uh, dat je ook goed in beeld kan schetsen dat het helemaal niet makkelijk is als je juist aan de onderkant van die inkomensgrens zit of bent gekomen. Bent en, gekomen, ja. En, en, en dat, dat, en dat dan makkelijk. nu de plannen daar helemaal niet ook, ook daar niet voordelig voor uitpakken? Nee, hoor. En uh, ik zie het uh, best wel somber in ja. voor degenen die, uh, die niet die uitweg hebben. Ik heb die uitweg dat ik, dat ik naar mijn heer kan. Dat ja. ik het met hem kan bespreken, dat ik mijn tranen bij hem kan uithuilen. Precies. Voor degenen die hem niet kennen. En we leven in de laatste dagen, voor degenen die het nog niet weten. De laatste dagen betekent niet het einde van de wereld. Maar dat betekent dat Jezus spoedig terugkomt. En dat hij recht zal zetten, het onrecht, wat hier in deze wereld plaatsvindt. Nou, dat mag best gezegd worden bij een EU-programma. Zeker weten. Dank je wel, ja, Gerda, voor jouw inbreng vanavond. Wat zeg je? Ik zeg dankjewel voor jouw inbreng vannacht. Ja, heel graag gedaan. En veel luisterplezier nog. Ja, ik ga verder luisteren. Oké, okay, fijne goed. nacht. Dag hoor. Dankjewel, tot ziens. Dat, dat, was, uh, dat was Gerda met haar verhaal over uh, ja, hoe je toch opeens... Uh, ja, eigenlijk je leven ontzettend kan veranderen... doordat je eerder met pensioen moet en uh, eigenlijk vrij weinig overhoudt. Zeker met de huidige plannen en, en de, de pensioenfondsen... die het er ook niet bepaald beter op maken. En dan ontdek je inderdaad dat het gewoon uh, bittere ernst is. Nou, misschien zit u ook wel in zo'n situatie... of heeft u een andere teleurstelling die u wilt delen. Uh, daar hebben we nog ongeveer 47 minuten de tijd voor... Dus uh, u kunt bellen naar 0800 1121 0800 1121. Dat mag met een heel ernstige teleurstelling. Dat mag met een hele luchtige teleurstelling. Als u al wat langer luistert vannacht... dan heeft u, uh, heeft u uh, van alle, alle genres er wel eentje meegekregen. Maar ik sta zeker open voor uw uh, vrouw. Voor u kunt ook even mailen naar nacht@eo.nl Of even via Twitter reageren. Uh, via dit is de nacht. Uh, of met hashtag dit is de nacht. Er zijn ook een aantal mensen die dat doen. En uh, ik kreeg net uh, wat steunbetuigingen, Heel fijn. Maak jullie geen zorgen om mij. Dat komt, uh, <laughs> komt helemaal goed. Ik vond het erg leuk om Annemiek te spreken. Ook zo'n zo blijde, oude vrouw daar word ik altijd heel, uh, heel blij van. En, uh, maar ook Gerda, dat is toch heel interessant. Dus ik ben benieuwd naar wat er nog meer komt deze nacht. Laat, laat van u horen. Dan gaan we zo, met, mm, zo meteen met elkaar verder praten. Naar I Need You van Paul Carrack. In a magazine I don't need approval From a chosen few I need you, van Paul Carrick. Ik heb uh, opnieuw uh, twee bellers geselecteerd uit de vele mensen die, die bellen naar dit programma. En dat is toch altijd, uh, ja, toch altijd leuk dat er ook s'nachts zoveel publiek is wat, uh, wat nog wakker is en uh, zin heeft om dan wat te luisteren, dan wat te praten. Uh, Joke, die heeft uh, uh, nou ja, zin om te praten, is misschien niet helemaal de goede uitdrukking, Joke. Want jij hebt, uh, je hebt een dramatisch verhaal, zei je net. Ja, en dat is uh, gebeurd. Uh, de eerste paar dagen van oktober. Ja. En uh, ik zal even mijn situatie uh, samenvatten. Ik woon als vrouw alleen uh, al uh, bijna 15 jaar op een woonboot. Uh, daar moesten een aantal zeer nodige reparaties gedaan worden. Maar ik heb dus, ik leef van een minimum. En dat is duizend uh, uh, per maand. Ja. En ik heb verder geen pensioen. Um, toen dacht ik, ja, maar wie moet ik nou daar voor die klus uh, wat renovatie inhuren? Uh, dat weet je maar niet zo, 1, 2, 3. Nee. En uh, toen was ik op een dag bij de supermarkt en dan zag ik een advertentie. En daar stond van iemand die bood zich aan, zonder verder naam en, of adres, alleen maar. Iemand die klussen doet uh, en dan wel van alles en nog wat. roodgieten, timmeren, elektra... Noem maar op. Een mannetje van alles. Ja, en uh, alleen een telefoonnummer. En dat heb ik genoteerd. Uh, ik ben naar huis gegaan en die heb ik nog diezelfde dag gebeld. Ja. En toen zei die meneer: Van uh, ja, ik doe overal in Amsterdam doe ik, uh, klussen voor mensen al jarenlang. En uh, hij zei: Van uh, wat heeft u dan voor een klus? Nou, ik zei dit en dat op een woonboot. En toen zei hij van, nou goed, uh, ik kom wel kijken, wanneer kan ik uh, een afspraak maken? Ik zeg, nou zeg zelf maar Nou dan en dan. Dat was ongeveer bijna een week daarna. Hij had nog werk, zei hij. Um, ik hoorde wel een uh, goed Nederlands sprekende persoon, maar ik hoorde ook een licht accent. Ja. Wat ik niet uh, direct thuis kon brengen. Maar goed, ik denk, uh, ik zie het wel. He, er werkten zoveel buitenlanders overal in allerlei uh, bedrijven of wat dan ook. Precies, in eerste instantie He, geen reden voor argwaan? Nee, nee, zeker had ik toen geen argwaan. Ik bedoel, uh, uh, de hele stad is vol met buitenlanders die overal werken. Meer en meer kom je ze tegen. Ja. Op de markten, in barretjes, is allemaal buitenlanders. Goed, uh, de meneer die kwam en uh, alleen, hij was... Uh, hij zag er gewoon uit, blank, uh, gewoon postuur. En ik heb ook niet gevraagd in ons eerste gesprek, waar kom je vandaan? Uh, ik denk, nou ja, dat, uh, ja, daar dacht ik gewoon niet over na. Uh, om dat te vragen vond ik een beetje indiscreet. Uh, toen zei hij van, uh, wat heb je van klussen? Toen zei ik van, nou, dan gaan we even rond door de woonboot. En dan zal ik alles aanwijzen. Mm -hmm. En dat, ik ga het niet allemaal per, per stuk noemen, maar dat waren een 1, 2, 3, een, vier, een viertal klussen. Ja. En waarvan ook een timmerklus. Uh, voor de, echt timmerwerk. Uh, toen zei ik tegen hem van uh, ik zei oké, okay. ik zeg ik heb het gezien. En ik had het hem goed laten zien. Toen zei ik van nou moet je luisteren, uh, hoe ga, moet ik ga ik betalen? Doe je dat per uur of aangenomen? En toen zei hij, nee, ik doe dat uh, met één prijs aangenomen. Ik zeg, nou, zeg maar voor hoeveel je dat, dat wil doen. Mm -hmm. Toen zei hij, 700 euro. Ja. Yeah. Um, ik dacht nou, want er lagen best een paar dingen die, die wel heel veel werk waren. Toen zei ik nou, zei ik direct, uh, goed, daar ga ik mee akkoord. Ja. Yeah. En toen zei hij van, uh, ik kom de volgende week uh, maandags 1 oktober... Uh, dan kom ik. Precies, tot dusver niet zoveel aan de hand. Nee, niets, niets aan de hand. Uh, goed, hij komt inderdaad die maandagochtend om tien uur. En uh, hij ging uh, weer rond om te kijken. Maar hij had ook nog een hulpje meegenomen. Uh, een jongen, een jongere jongen. Ja. En die moesten dan assisteren. En die moesten hem assisteren bij die ene klus. Nou ja, dan moesten dus uh, van dat bedekking, uh, steentjesprofiel, moest daarvan af, want er was overal aan het breken. Mm -hmm. Die jongen heeft die klus gedaan en hij zelf heeft niet veel gedaan die dag. Um, toen zei hij, maandagmiddag, zei die, um, Morgen dan kom ik niet, maar dan komt de timmerman, persoon drie. drie. Ja. En toen zei hij dus, um, die maandagmiddag, hij zei. Maar ik ga dus nu het hout kopen. wat de timmerman morgen moet gebruiken. En uh, toen vroeg hij mij: van ja, hij zegt van. Uh, ik vraag nu vast uh, 700 euro van u. Oh. Uh, maar goed, uh, ik dacht: oké, okay, dat is dan het bedrag waarvoor hij het heeft aangenomen. Ja. En dat zei ik dus ook. Ik zeg: Nou, dat is wel veel geld in één keer. Hij zei: Ja, het hout is heel duur. en u moet een heleboel kopen. En ik moet nog kit kopen en al die dingen voor, dingen die gekit moesten worden en ik weet niet. Uh, toen zei ik, nou oké, okay. ik ben dus uh, uh, naar de bank gegaan en ik heb 700 euro opgenomen. En dat nam hij in ontvangst en hij ging dus toen weg. En toen kwam hij inderdaad om een uur of vier terug met, een, met nog iemand die hem hielp met het hout dragen. En dat werd allemaal in de, de hal neergelegd of in de gang. En ik dacht, nou ja, goed, hij heeft dat, uh, hm? hij heeft dat hout dan gekocht. Ja. Toen zei hij, dinsdag kom ik niet, want dan komt de timmerman. Dus hij is dan een soort uh, leider van dat groepje. Die jongen die kwam wat doen, dat eerste jongen. En de timmerman doet de timmerklus. Ja, het, het, het moet nu ongeveer ergens fout gaan voel ik aankomen. Oh ja? <laughs> Of niet? Is wat. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou ja, zo, zo klinkt het. Het klinkt allemaal als, als, als rooskleurig ja, tot zover. Een, maar het is een verhaal een, over teleurstelling. Dat er een climax komt. Ja, precies. Daar, daar wacht ik op. Ja, die komt ook. <laughs> <laughs> ik dacht nu... Het is natuurlijk al anderhalve maand geleden bijna. Ja. Um, toen uh, was het dinsdag. En inderdaad kwam er de man. Uh, ook met een accent. Zoals een beetje hij. En toen had ik inmiddels wel geïnformeerd... Um, ook al die dag tevoren, s'avonds aan Luciano, heette hij, ja. de man die ik aangenomen had. Ik zeg, waar, komen, waar komt u eigenlijk vandaan? Ik zeg, uh, toen zei hij, we komen uit Brazilië. Brazil, Brazilië. Ja. En hij zei, de timmerman was ook een Braziliaan. Allebei. Oké. Okay. Ik, ik zal het ook niet te lang maken, want uh, zoveel mensen willen bellen waarschijnlijk. Nee, ja, nou ja, ik, ik, ik wacht nog steeds met spanning ja, op, de om, op de omkeer. Het is uh, uh, in een climax drama afgelopen. Toen kwam de Timmerman. Ja. Wat ik zelf, Luciano ook wel, vond ik wel, wel aardig. Maar die heeft eigenlijk niet gewerkt. Die had die andere die dan eigenlijk voor hem werkte... dat hij alleen het hout gekocht had. Ja. Maar niet verder zelf geklust of getimmerd. Goed, de Timmerman die kwam dinsdag. En dat vond ik een hele... Aardig, wat sympathieke man. Heel rustig en ging gelijk aan het werk. Uh, om een uur of uh, vier, half vijf, toen zei hij van... Uh, uh, het is klaar en ik ben het niet direct gaan controleren. Want uh, ik zei, ja, ik zeg: zal ik een kopje thee maken of koffie? En toen zei hij thee. Nou, toen hebben we nog thee gedronken. En toen zei hij van, uh, nou, ik ga dus naar huis. Ze waren allemaal op de fiets, steeds... Ja. Ik ben ook altijd op de fiets. En nog steeds gingen... niets aan de hand? Zegt u? Nee, nog, nee, nog niet. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh. Uh, ik heb nog wel even tijd, hè? Nou, uh, u, moet, u moet wel nu een beetje richting de climax gaan, hoor. Ja, daar ga ik nu direct. Ja. Uh, om half vijf uh, zei hij, ik ga naar huis. Ik zei, nou, ik ga even de boodschappen doen. En um, uh, we gingen dus richting, uh, hier het paardje af, richting uh, naar dus Erop, ja. waar hij dan moest afslaan. Uh, we zijn halverwege een weggetje, wat helemaal rondloopt uh, naar de boten toe. En wie kwam eraan? Luciano. Luciano kwam eraan. Ja. En toen zei ik tegen hem van, uh, ja, ik moet nog vertellen, hij had, Luciano had me smiddags opgebeld en die had gevraagd dat ik zou 100 euro geven aan de timmerman. Toen zei hij van, nee, zei, dat doe ik niet. Ik zeg, ik heb jou het geld gegeven waarvoor je het hebt aangenomen. Ja. En ik ga, er is niets afgesproken dat ik iets aan wie dan ook zou betalen. Ik zeg, ik doe dat niet. Dat was middags om een uur of drie. Toen had hij me gebeld. En toen komt hij ons tegemoet. En hij staat daar en hij begint weer te mieren en te zaniken En hij zegt van, zo en zo, het klopt niet. En, oh, ik vergeet iets. O oh jee, o oh jee, oh jee. Ja, als het oh maar kort jee. is. Hij had gezegd... Die maandag had hij gezegd toen hij het hout had gekocht. Ja. Toen zei hij van nou, ik moet je wat vertellen. Hij zei die 700 euro kan ik er niet voor doen. Ik zeg, hoezo dan? Je hebt het toch aangenomen? Ja, maar ik heb het niet helemaal zo goed bekeken. Hmm. Ik zeg, nou, oh, dat is niet waar. Ik heb hier alles duidelijk aangewezen enzovoort. Ja. Hij zei van, nou, hij had niet zo goed gekeken. En hoeveel euro moest erbij? 600. Er moest 600 euro ja. bij? Bij de 700. En, en ben je daarmee akkoord gegaan? Uh, nee, ik had dus gezegd dat ik dat niet deed. Ja. Dat ik dat niet zou betalen. Ik heb gezegd van, uh, dat doe ik niet. Maar toen was dus dinsdag, uh, de klussen waren eigenlijk een beetje gedaan... En de timmerman had zijn werk gedaan. En het, er was alleen nog een. Er zou een nieuw hekje ingezet worden bij de, bij de boot. Ja. En dat was niet gebeurd. Nee. Maar toen kwam Luciano ons tegemoet. En toen begon hij daar op, op het weggetje op te spelen: ja. dus te schreeuwen, te uh, ja, ageren. Teg, tegen jou? Tegen mij. En de timmerman die stond met zijn fiets. rustig met zijn arm op het stuur geleund. En die heeft geen woord gezegd. En hoe reageerde jij? Uh, ik zei natuurlijk van Luciano, uh, aangenomen is aangenomen. Ja. Ik zeg, je hebt je geld gehad. Zal ik je wat zeggen, Luciano? Zei ik zei toen, ik werd kwaad. Ik zeg, het is gedaan, de klus. De kleine dingen die dan nog afgewerkt moeten worden... die laat ik dan nog wel door iemand anders doen. Ik zeg, ik wil je ook niet meer terug hebben. De klus voor jou is af. Je hebt je geld gehad en dat is het. Duidelijk. En hij werd... Hij stond te schreeuwen. Ik heb overal in Amsterdam, doe ik altijd voor Hollandse mensen klussen. En ik vind ze zo aardig. En dit, Ik zeg, nou prima dat je ze aardig vindt. Uh, daar gaat mij niks aan. En toen, en, hoe, hoe, hoe liep het af? Zijn jullie liep, daar ook uit ja. elkaar gegaan? Nee, het liep af dat hij doorging met schreeuwen en tieren. En ik heb het niet gepakt en ik ben weggegaan. Ja. Toen dacht ik, hij komt me achterna. Want hij zal nooit pikken dat ik die 600 die jij extra gevraagd had, niet wilde betalen. En zei, je hebt je concier en het is afgelopen. Ja. Uh, ik was bang, want uh, ik denk, komt hij me achterna? Maar ik zag niks. Uh, toen had ik een gesprek met een kennis daar in de buurt. En die zei, ik dacht op mezelf al, je moet naar de politie. Want die man die komt zeker terug bij jou aan de boot. Precies. En ging, ging je naar de, naar de politie? Ik ben naar de politie gegaan in Amsterdam. En die zeiden? Uh, die, uh, zei, die zeggen niks, maar die zeggen vertel u maar eens verhaal. En het hele verhaal is op internet gezet. Door wie? Door de agent. Oké. Okay. Als... Die, dus, uh, die zei vertel maar eens verhaal. Uh, toen zei die agent, u uh, moet er misschien wel rekening mee houden... dat die man, die Luciano, vanavond aan de boot komt. Ja. U bent alleen en dan, daar, daar uh, ja, dat, dat is misschien ook een feit dat je als vrouw alleen bent. Dat ze daar extra, uh, ja, dat soort geintjes, nou, noem maar, geen geintje uithalen. Ja. Uh, hij zei, de moment dat hij aan de boord komt, vanavond of wanneer, bel ons direct en we zijn er à la minuut. Oké, okay. en ja. gebeurde dat? En het telefoonnummer, uh, nee, uh, s'avonds... 7 uur, 8 uur, 9 uur, 11 uur, 12 uur, niemand. Maar ik was bang. Want ik denk, ik kan ook per nacht nog komen. Ik had alles afgesloten in de boot: de lichten aan, de tv aan. En ik ben de hele nacht niet naar bed geweest. Ik was echt bang. Uh, er gebeurde verder niks. Het werd ochtend. En uh, dat was dus de volgende ochtend, woensdagochtend. Ja. En uh, geen politie gebeld. Uh, ik denk, nou, het is licht. En dan was ik blij dat het licht was. Ja. Om negen uur... Toen kwam die? ...zag ik Luciano ah. aankomen. En toen? Door het hekje, op het terras. Ik was met een nichtje aan het bellen van mij in Amsterdam. Uh, het verhaal wat er zover ver gebeurd was. Ja. Uh, wat zei Luciano toen hij aankwam? En even, even, we gaan even een korte samenvatting doen. Want er zijn, er zijn vast mensen die nu inschakelen. En je bent nu toch al, denk ik, ruim een kwartier aan het stellen. Uh, oh, nee, wat... Nou ja, ik. ik het is zo... Nee, wat, ik, ga, ik ga het even kort samenvatten. Dan kun je, dan kun je het verhaal afmaken. Ja. ja. Jij ja, had dus een klusjesman ingehuurd. Je leeft op een woonboot. Je hebt niet zoveel inkomen, ongeveer 1000 euro per maand. En je zocht iemand die een beetje goedkoop even alle handen klusjes kon, ja. kon fixen. En daar kwam eh, Luciano met een briefje in de supermarkt. Die kon het al fixen voor 700 euro. Nadat hij al jouw eh, mankementjes van de woonboot had bekeken... zei ja. voor 700 euro ga ik het fixen voor je. Hij had nog wat andere mannetjes uh, daarvoor ingeschakeld ook, onder andere een timmerman. En uiteindelijk bleek dat je nog 600 euro bij moest lappen. Ja. Toen zei je: daar komt mooi niks van in. Laat maar zitten die afwerking, want het meeste ja. werk was toch al gedaan. Ja. En toen werd Luciano heel boos. Het ging heel veel schreeuwen. En toen was je bang, toen ben je naar de politie gegaan. En toen was de volgende ochtend, toen kwam Luciano naar jouw Womo toe. Ja, uh, dat was negen uur. Opeens zag ik hem Zie je op... hoe snel het kan? Zegt u? Zie hoe snel het kan? Ja. ja, heel snel zo. En goed ook, prima. Maar nu uh, het einde. Ja, nou, dat, dat, wordt, dat wordt een giller, een lacher. Oh, uh, ik ben benieuwd. niet uh, Tenminste, uh, toch wel eigenlijk. Een, een, net een film. Luciano kwam eraan, hij stond op het bordes bij mij. En ik was met mijn nichtje aan het bellen. toen duwde de gordijnen open. En hij stond met zijn armen te zwaaien en schreeuwde... Ik moet mijn tas. Er staat nog een tas binnen met... Materiaal dat ik heb gebruikt. Ja. Een tas met allerlei dingen. Er stond inderdaad een tas. Uh, en hij schreeuwde maar. Maar ik gebaarde. Door de ge ik had grote ramen van drie meter. Ik gebaarde. Ik ben aan het bellen. Maar tegelijk kijk tegen mijn nichtje. Ik bel gelijk de politie. Ik zeg. Uh, leg jij neer? Ik bel nu de politie. Ja. Ik had het nummer helemaal in mijn hoofd. Ik bel gelijk de politie. En inderdaad. Hij maar schreeuwen en schreeuwen. Die tas. Ik zeg, zie het, je bent aan het bellen, Luciano. En, en wat zei de politie? Uh, de politie die kwam en uh, eerst een motorrijder. Uh, ik denk motorrijder. Maar kort daarna kwam er een politieauto Ja. Uh, toen gebeurde dat uh, hij zei, ik moet die tas hebben. Uh, tegen de agenten. En de agenten die zeiden van, goed, die, die tas geven wij wel. Zij ja. kwamen binnen en ze hebben die tas gepakt. En hem die tas gegeven. Maar uh, ik weet niet of hij niet wegkomt van de politie. Uh, althans, hij was er nog. Maar die tas hadden ze hem gegeven. Ja. Er stond inderdaad binnen. Toen zeiden ze van, qua, Toen was één agent of twee bleven buiten staan met Luciano. Um, um, maar uh, toen gebeurde dat ze naar binnen gingen. En Luciano, die wilde eigenlijk opeens pakken die zijn fiets. Die wilde er vandoor omdat hij toch natuurlijk bang voor die politie was. Ja. Het was een hele snelle jongen en hij deed net of hij iets uit zijn fiets pakte. Hij pakte zijn fiets en reed weg. Precies. Uh, de hij was weg. En nu mag jij in één minuut het verhaal afronden. Ja, de agenten die vroegen aan mij hoe ziet die man eruit. Wat had hij aan en wat de grootte en zijn gezicht. En ze, hebben hem, ze hebben hem toch zelf gezien? Ja, maar ze vroegen dat aan mij. Oké. Okay. Uh, misschien niet zo goed opgenomen. Ik wist precies wat hij allemaal droeg en hoe hij eruit zag. Ja. Toen gingen ze weer naar buiten. En ik denk, wat gaat er nou gebeuren? Luciano is weg met de fiets. Drie, vijf minuten later... komt opeens een agent aan met Luciano. Wat is er nou gebeurd? Uh, er hangt altijd een helikopter boven Amsterdam. Ja. In, in geval van als er wat aan de, haal, uh, aan de, haal, aan de hand is. Okay. Uh, uh, ze hebben mijn signalement doorgegeven aan de helikopter. En de helikopter... die heeft hem... naar mijn signalement op de fiets... gespot En ingerekend door de politie... gesport, nog niet zo ver weg van de boot. En brachten hem terug... naar de boot. En toen? En, en nu en komt toen... het spetterende einde. Ja, nou dit, dit... dat is toch een film? Iemand die wordt gesport... door de helikopter. ja En dan uh, naar het signalement... En dat is, vond ik geweldig. Dat, ik vond het net een film. En toen werd hij ingerekend, in de boeien geslagen nee. en weggevoerd naar een politiebureau? Um, uh, nou, dat weet ik niet. In ieder geval uh, is, is hij nog. Ze stonden te praten en daarna ging de politie weg. En de auto stond ook niet voor de boot, de politieauto. Dus ik weet niet wat ze met hem gedaan hebben. Vrijgelaten of wat dan ook. Of gevraagd naar zijn papieren. Daar weet je niks van? Nee, dat, dat zeggen, de politie wilde daar ook niks over zeggen. Maar je hebt, jij, jij hebt Luciano nooit meer gezien? Nooit meer. En uh, ze zeiden tegen mij... Uh, uh, wij hebben tegen Luciano gezegd... Uh, en ook dat hij ontzettend was verschrokken van de politie. Ja. Zei de politie tegen mij... Van, uh, hij, zij hebben tegen hem gezegd... Kom niet meer aan de boot... want de moment dat je komt, zijn wij er ook gelijk. Zo. Dus dat was wat zeggen dat ik dan weer gelijk belde. Kijk, en, en, en dit was het verhaal? Nou ja, maar mijn onzekerheid was... en uh, uh, teleurstelling in mijzelf, want een gedeelte van mijn familie... Ja. Uh, die zei, jij had dat nooit zo moeten doen. Die jongen aannemen, bedoel je? Uh, nou, een, uh, een nicht van mij die zei letterlijk... ze zei niet letterlijk, je hebt verkeerd gedaan... maar ze zei, ik zou het nooit zo doen. Ik zal alles zet ik op papier. En ik moet alles weten van hem. Ja. Enzovoort, enzovoort. Terwijl toch hè, Toch Joke, Je moet toegeven, uiteindelijk heb je toch voor 700 euro eigenlijk bijna je hele woonboot laten, laten repareren. Nou, nee, nou niet de hele boot. Oh. Maar mijn teleurstelling en mijn onzekerheid, dat was dus in mezelf. Dat ik inderdaad dacht: van wat heb ik fout gemaakt? Ja. Want iemand zei: ja, je moet eigenlijk een. Uh, toch een gerenommeerd bedrijf huren. Ja. En u zeg maar... er staan toch overal mensen in de krant... klusjesmensen, ja. die bieden zich ook aan. Ik, uh, ik, ik snap het, Joke. Ik, uh, uh, ik vond het een... Uh, man, ik, zat aan je, aan je, ik hing aan je lippen. <laughs> ja. ja. Ik maar... hoop de luisteraars ook dat er nog wat over zijn. Want uh, je, je, had, uh, ja. je had even nodig... om tot het punt te komen, maar dat... Uh... Ja, oké, okay, maar het is toch wel een, een heel verhaal. Hè? Ik vond het absoluut een avontuur, ja. Uh, uh, dat... Een uh, ander er weer een broer van mij die zei. Nou, en ik, ik zelf ben gaan nadenken en ik dacht, al had ik het op papier gezet, hij zou nooit zijn identiteitskaart mee laten zien. En ten adres en alles. Dan had hij gezegd, nou ja, dat ja. klopt. Ik zoek wel een andere klus. Precies, dat nou, doen ze niet. niet. Dus en, jij, jij hebt je lesje ook wel geleerd? Uh, nee, ik denk dat ik niet verkeerd heb gedaan. Toevallig okay. heb ik dan met die man pech gehad. Ja. Maar het had ook wel goed kunnen gaan. Ah, okay. En als ik nu alles op papier had... En dat is nu het uh, laatste wat je mag zeggen? Ja, als alles op papier gezet was, wat volgens mij niet kan. En uh, er was dan, dan dit gebeurd. En wat had ik met het papiertje kunnen doen? Naar de politie gaan? Bijvoorbeeld. Al gezegd hebben ja mevrouw, maar dat is uw eigen schuld. Ja. Daar kunnen wij niks aan doen. Joke... Dus, ik, uh, ik, ik ga je bedanken. Ja. Want uh, volgens mij, en je bent hartstikke gezellig... maar volgens mij als ik nieuw past, dan zijn we om 6 uur nog aan bellen. Nee, maar uh, het is, is dit niet een dramatisch... maar ook dat je ook wel dan onzeker wordt en denkt... heb ik wat verkeerd gedaan? Ja. Nou, het is dat en jij dat zegt... Dat was mijn teleurstelling in mezelf, maar ik ben er een beetje overheen... Gelukkig overeen maar. Gekomen. Dankjewel dat je, dat je dat wilde delen, Joke. Nee. En, en oh. laat mensen oppassen voor Luciano in Amsterdam. Oh, oh ja. Want uh, wow. dat... Die moet je niet vertrouwen? Nee, precies. Oké. Okay. Dank je wel, <laughs> Dank je wel, Joke. Ja, dank je. Dag. Fijne nacht. nacht. Ik, uh, ik moet even bijkomen, hoor, van dit, uh, van dit hele verhaal. Ik heb ook nog aan de telefoon Melanie. Melanie, goeien nacht. Ja, Dat was met verhaal wel, hè? Ik uh, moet je even complimenteren. Uh, met? Met uh, een je geduld. Ja. Met je, uh, <laughs> Dank je Ik ben eigenlijk wel even toe... Uh, mag jij bepalen hoor. Dan ben jij even de regisseur van de uitzending. Mag je zeggen, hebben we even een nummertje nodig... van 2 minuten en 31 seconden om dit te laten bezinken? Of, ja. of gaan we gelijk naar jouw verhaal? Dat mag jij uitmaken. Hmm. Ik, ik, ik... ik uh, even rusten in mijn hersenen zou op zich wel goed zijn, denk ik. Is prima, dan hoor je straks. Hou jij het nog 2 minuten vol? Ja hoor. Oh, oké. Okay. Dan spreek ik je zo meteen na Rosie Golan en The Paper Tiger. You've got the light.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 Rosie Golan en Paper Tiger. En ik ben weer helemaal tot rust. Uh, dat, uh, dat was wel even nodig. Want het, nou, ik denk dat we zeker een half uur met Joke geletst hebben... Uh, met het verhaal over Luciano. En Melanie die heeft, allemaal, uh, ja, die heeft het allemaal aangehoord. Ja hoor. En je had misschien verwacht iets eerder in de uitzending te zijn. Ja, nou, maakt niet zoveel uit hoor. B beter laat dan nooit hè. <laughs> nou, ik had het al een paar keer geprobeerd, maar... Het lukte me steeds niet. Oh ja, dat klopt. Ik kan er maar een paar uh, aanklikken. Ja, maar je bent er uiteindelijk doorgekomen. en je, Dat weet ik nog wel te herinneren. Jij, jij hebt ook een verhaal over teleurstelling, maar dan teleurstelling in je kinderen. Ja, in mijn beide zonen. Ik ben erg benieuwd. Ik had zelfs een hele goede band met ze. En zelfs na mijn scheiding. Ze zaten altijd bij mij met al hun vrienden. En, uh, en op een gegeven moment werden ze uh, volwassen. Ja. En in één uh, is dat contact eigenlijk uh, steeds minder en minder en ik kreeg allerlei verwijderen te horen. En, maar het, exact het feit, dat krijg ik dan niet echt te horen wat nou precies aan, aan de hand is. Ja. En uh, dus eigenlijk, contact uh, is eigenlijk nu helemaal over. Al sinds, ze komen helemaal niet meer langs? Nee, nee, nee, nee. Ik ben inmiddels oma geworden. En ik heb zelfs mijn eigen kleinzoon niet, uh, niet gezien en... Uh, ja, maar het is een heel hard gelach gewoon. Het is gewoon niet makkelijk om daarmee uh, om te gaan dagelijks. Maar dat, dat is ook wel, ik vind het ook wel een, een heel bijzonder verhaal. Omdat je zegt dat ze eerst juist, ook nadat je uh, gescheiden bent van je partner, ja. graag bij jou over de vloer kwamen. Ja, altijd uh, met de vrienden. En uh, als ik in de kroeg stond met mijn vriendinnen, kwamen ze ons altijd opzoeken. Want precies. Dat was gezellig. En, en, en toen waren uh, ze al tieners. Dus je zou juist zeggen in de puberteit, wanneer je een beetje afzet, toen, toen trok ze juist, juist naar jou toe. Juist, want en... ik heb eigenlijk nooit geen problemen gehad eigenlijk in de puberteit. Nee. Is... Ik, ik denk dat ze later pubers aan het puberen zijn, heb ik het idee. Ja, maar er, er, is later... er is niks noemenswaardigs gebeurd wat jullie relatie beïnvloed heeft. Nou, ik heb dus ook naar mijn jongste zoon heel veel brieven gestuurd. En uh, naar de kerksparade is dan gericht op. En het laatste wat hij zei is: hij heeft, hij heeft nu uh, sinds een paar jaar een relatie met een uh, gescheiden vrouw met twee kinderen. En ik ja. ben van Haarlem naar Groningen verhuisd. En ze zijn hier nog wel geweest en ik heb ze gewoon ja, met alle liefde ontvangen. En het laatste was dan, ja, je hebt zijn vrouw heet dan El. Je hebt El nooit geaccepteerd, nou, en dan sta ik echt met mijn mond. Ik denk, hé, waar heeft hij het in godsnaam over, weet je? Hmm. Want in mijn beleving was dat dus helemaal niet zo. Ik heb altijd gevraagd van, nou, kom eens lekker een weekendje slapen. Ik heb voor die kinderen cadeautjes gekocht en ben de kinderen aan het knutselen geweest. En als, als ik met mijn vriendin in Haarlem was en mijn kinderen werken op Schiphol... Ja. En dan uh, belde ik altijd mijn jongste zang. God, kan je even uit de winkel om even gezellig uh, even beneden wat te drinken? Of als we in Zandvoort waren en dan belde ik ze op. Nou, we zijn nu in Zandvoort. Kom even gezellig langs. Het is lekker dichtbij. Dan hoef je niet zo ver te reizen. Nou, dan kwamen ze ook op het strand. Nou ja, en dan sta je echt een beetje flabbekest. Dat je echt denkt van, hé, waar heeft die rosma die maar over, weet ja. je? Want je ene zoon die, die zegt dus, je hebt mijn vrouw nooit geaccepteerd. En wat zegt dan, heb je de andere zoon ook nog wel eens gesproken? Nee, nee, die heeft gelijk, uh, ik, ik, die, die kreeg op een gegeven moment een relatie, ik in haarne met mijn buurmeisje. Ja. En die heb ik nog aan elkaar gekoppeld. Dus, a ah, van de spelletjes gedaan. <lacht> met die twee. ja. En uh, nou ja, hij was vertrouwd en ik had nog eten gekookt voor het hele gezin en blablabla. En, en, bla, bla. en op een gegeven moment ging het ook helemaal mis. Hmm. Echt, dat je echt zegt van ja, waar, waar ligt het allemaal aan, weet je? Ik krijg er ook geen eerlijk antwoord op. Nee, en je hebt zelfs echt geen idee. Nee, nee, nee, nee, nee. Want mijn vriendin hier in Groningen heeft er ook altijd bij gezeten als mijn jongste zoon met, met die vrouw Pam, hè. Met die gescheiden vrouw. Ja. En ze zegt, nou, Mel, het is gewoon helemaal niet waar. Ze zegt, ik heb er altijd bij gezeten. Ze zegt, nou, je bent een en al liefde geweest, en met open armen gestaan. En, en, en ze zegt, nou, ik snap dit ook niet, ja, het het lijkt, het, mij een, is... het lijkt mij een typisch ja. geval dat je voor Bert van Leeuwen... <laughs> nou, nee hoor, alsjeblieft niet. Nee? <laughs> nee. <laughs> Waarom niet? Nee, ik weet dat mijn jongens... zo. Nee, dat zouden dat mijn jongens helemaal niet accepteren. Hoezo niet? En ik vind... Nou, nee, daar hebben, daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Nou, dat uh, vinden wij toch allemaal niks, hoor. Weet je wel, zo'n ampubliek. publiek. Ja, maar toen hadden jullie nog geen ruzie. Nee maar, dat, nee, maar dat soort dingen, nee, nee. Dat zou ik zelf ook niet willen. Dus, dan worden ze opgelegd, weet je wel? Ja, dat snap ik. Maar je zou het toch wel graag goed willen maken, neem ik aan. Ja, of in, in ieder geval erachter ik. komen wat er aan de hand is. Ja, maar ja, je probeert er wel achter te komen. Maar als je daar geen eerlijke antwoord op krijgt, ja, dan houdt het een beetje op, hè? Hmm. En hoe zit dat met jouw, met jouw ex-partner? Heeft hij wel contact met hen, of weet je dat niet? Ja, en die was er dus vroeger nooit voor ze. <lacht> ik stond altijd voetbalveld, toen hij was altijd aan het werk. Ja. En nu en ja, ja, is hij dat, degene van jullie twee die wel nog contact heeft met de zonen en de kleintje. Ja, kleinkin? maar ik heb... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik dacht, op een gegeven moment overleed mijn vader, dus hun opa. En ik dacht, nou, dan zie ik mijn oudste zoon vast wel weer. Hè? Want ik denk, nou, dan kan ik hem eens vragen. Maar ja, die, die was helemaal niet op de begrafenis. Wat mij dus ook heel veel pijn heeft gedaan. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, want ik vroeg aan mijn ex toen: God, daar is onze oudste zoon. Ja, die had geen zin. Nou, toen werd ik dus helemaal boos. Ja. Wat heb jij? Eigen... Hebben jij ja? en, en je ex wel nog contact met elkaar? Nou, niet meer. In het begin wel na de scheiding, maar nu inmiddels uh, ook niet meer. Hmm. Want, uh, nee, dat, dat, dat klikt ook niet meer zo heel erg. Je bent er eigenlijk maar een beetje... Denk, nou, ik zal maar niet eens een keertje over politiek beginnen, want we hadden wel vanavond al genoeg gehad. Mm, nou, ik, ik ben wel even wel benieuwd, van, want het lijkt er bijna alsof je, je dan helemaal alleen bent gelaten. Ja, maar ik, daarom ben ik ook van, van Haarlem ik naar Groningen verhuisd. Ja. Omdat ik gewoon wat rust zocht. Ja. En uh, daarom, daarom heb ik dat hier wel een beetje gevonden, weet je wel, want... Uh, uh, mijn, mijn, mijn oudste zoon, wat hij dan de relatie met dat buurmeisje had. Dus ik kwam hem op een gegeven moment steeds tegen. Ja. Yeah. En dat, dat kon ik niet allemaal meer bolwerken, dat, dat, dat deed me te veel pijn. Dus ik ben dus echt in, in, voor, ook voor mijn kinderen naar Groningen verhuisd. Om gewoon niet die confrontatie meer uh, te hebben met, met, met mijn kinderen. Ja, dus je hebt ook wel een beetje bewust op een gegeven moment het isolement een beetje opgezocht. Ja, maar ik zit niet in isolement hoor. Gelukkig hier niet. Nee, genoeg sociale contacten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, heel veel. Ik doe hier ook vrijwilligerswerk en uh, ik, ik ga naar de sportschool en ik heb al zat mensen om me heen. Nee hoor, wat dat betreft uh, heb ik het niet erg naar mijn zin. Ja. En uh, maar ik, ik denk gewoon dat dit verhaal, want inderdaad, je zet, het begint over bed van leeuwen en ik denk dat het, dat het voor, voor meer mensen, voor meer oude paren. Wel een beetje een herkenbaar uh, verhaal is, denk ik. Ja, kinderen die, die op een gegeven moment geen contact meer uh, willen. Ja, dat zie je op het leeuwen ook, toch wel? Je ziet het uh, om allerhande dingen, ja. Om, uh, om, om, om twee euro die ooit niet betaald is. Of een, of een kroket die ja. niet in de goede aarde viel. Het ja. Minuscule dingen. Nou ja, dan denk je ook echt van, waar gaan we het eigenlijk allemaal over? Weet je wel, iemand kan er morgen wel niet meer zijn. Ja. Maar het, het, ook, gaat, ja, het wat... gaat dan meestal over dat, dat dan beide partijen zich te trots voelen om de eerste stap te zetten. Maar als ik jou begrijp, dan heb jij wel echt ge, geprobeerd van... hé hey jongens, wat is er aan de hand? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar kreeg je dan ook, niet... Ook, ook, ook, ook, ook met mijn oudste zoon. Ik heb uh, uh, uh, briefjes en kaarten gestuurd. En uh, mijn jongste zoon, die, die, die, die, die wilde ik op een gegeven moment bellen. En nou, het bleek dat hij zijn telefoonnummer, een ander telefoonnummer had. Dus ik kan hem al helemaal niet meer bereiken. Hmm. Dus ja, nee, want ik heb, ik heb echt brieven geschreven en, en geprobeerd te praten. En, en van, van, leg nou eens uit, wat, wat, wat is het nou allemaal precies, weet je? Ja. Dus ja, ik, heb, ik, ik, ik vind dus zelf, ja, het is een beetje al raar om het jezelf te zeggen, maar ik vind dus dat ik, dat ik heel veel geprobeerd heb. Maar ja, ja, als je niks terugkrijgt, dan houdt het op een gegeven moment op, hè? Ja, het is, ik z z zou bijna zeggen, uh, geen ge ge mijn nummers, dan ga ik ze bellen. Ik ben zo benieuwd naar de andere kant van het verhaal dan. Ja, ik heb dus ook geen telefoonnummers van ze, dat is het er juist. Ja. ja Ik, ik, ik ken ze ook helemaal niet meer bereiken, weet je wel. Want mijn jongste zoon had ik nog wel een uh, adres van waar hij met dat gescheiden vrouwtje dan woonde. En ik heb laatst nog een, uh, een tekst van Stef Bos uh, gestuurd. Van ik draag water naar de zee. Ja. Maar ik was wel helemaal vergeten dat ze dat, dat al een ander huis hadden. Dus ik heb geen ander andere, uh, uh, uh, adres... Dus ik, ik kan ze ook helemaal niet meer bereiken, weet je wel? En dat, dat maakt het ook, dat voel je, je ook zo machteloos. Ja, begrijp ik. Dus dat, is, uh, nou, dus dat ik, is mijn teleurstelling. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. En uh, ja. Ja, ja, dank dat je het wilde delen. En ik hoop toch, ja, ik weet niet of het heel realistisch is, maar dat, dat het toch misschien toch een keer een soort van goed gaat komen. Ja, ja ik, ik, maar de bal ligt bij hun hè, want ik kan ze niet meer bereiken. Dus het moet, we moeten van hun kant nu gaan komen. Ja. Nee. En of het ooit nog gaat komen. Nou, mocht, ja, Mochten zij niet. ook toevallig uh, of iemand die hen kent de radio aan hebben, geef de boodschap door. <laughs> hoe hoe, hoe heten ze? Demi en Nathan. Demi en? Nathan. Nathan. Ja. Mooie namen. Nou, uh, als jullie als het horen of iemand die hen kent. Ja, wie weet. Ah, er zijn wel mensen die ze kennen, maar ik heb altijd gezegd: nee, nee, nee. Het moet vanuit hunzelf komen, weet ja, je wel? Dat is waar. Dan heeft het waar. pas waarde voor mij. Nou, daar gaan we dan op hopen, oké? Okay? Oké, okay, hey, het is dit met je uitzendingen. Dankjewel, dankjewel voor, je, voor jouw verhaal. <tie> hoi, dag. hoi. Uh, ja, en zo uh, zijn er allerlei, uh, allerlei teleurstellingen in het leven. Dat kan gaan over politiek, over journaaien of over je eigen zonen. Uh, we gaan nog even luisteren naar muziek. En daarna heb ik nog korte tijd voor één bellen En dan, uh, dan bent u ook echt de laatste bellen. Want het volgende uur gaan we vooral uh, luisteren naar muziek. Dus heeft u nog een uh, teleurstelling die u wilt delen? Of misschien wel juist als afsluit iets waar u heel blij mee bent... Het mag van mij allebei. Laat het dan even weten via 0800 1121. 0800 1121. Dan spreek ik u misschien zometeen nog in de uitzending na Albert Hammond. The city life was getting us down. So we spent a weekend out of town. Pitched the tent on a patch of ground. Down by the river.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 Yeah. Down by the River is dat van uh, Albert Hammond. En we hebben nog uh, maar een paar minuutjes te gaan. En ik had één bellen en die wilde toch nog even over Joke praten, toch ik Elise? Heb, uh, sympathie en ook meenemen met Joke. Ja. Ja, het was een lang verhaal met een climax uh, waar, waarover uh, te ja, twisten valt. Maar ik, nou, ik ben toch vooral even benieuwd naar jouw verhaal. Want jij zegt net aan de telefoon, ik heb de hele wereld over gereisd. Ja. Ik en heb veel heel gezien. Ik heb veel uh, meegemaakt. En... ...toch altijd maar hoop blijven houden. Ondanks Om, teleurstellingen. Heel veel. Die ik niet... Nou, dan schiet er eigenlijk... Ik schiet vol en daarom... Ik ben er niet zo gelukkig mee. Maar ja, ik probeer altijd maar... Uh, toch denk ik... Oh, die is wel goed en die is wel goed. Hè? Eindelijk is een goed mens. Blijkt het toch weer op een teleurstelling uit te lopen. Altijd? Ik ben zo vaak opgelicht zoals die joker. Ja. En, heb je, en heb, je ook iemand ontmoet die, heb je ook wel eens iemand ontmoet die dan wel echt in vertrouwen bleek? Ja, en dan toch op het einde het te zijn van zij, zij is goeier, ze geeft alles weg. En nou, ik heb zelf helemaal niet veel geld. Helemaal niet. Maar uh, en ik toch weet klinkt het, je wel ik het altijd te redden, laat ik het zo zeggen. Maar waardoor en... blijf je dan zo optimistisch? Ja. Er is iets uh, wat me toch altijd steunt, van boven, denk ik. En ja, ben je gelovig? En nee, dan denk ik, er uitkomen, er uitkomen. Ze laten je zomaar niet in de grond zakken. Uh, wat het ook mag zijn. Of, of, of ja, het komt ergens vandaan dat je er toch altijd uitkrabbelt. Ik krabbel er altijd uit. Kijk, dat, ja, dat vind ik nou een mooi optimistisch einde. Ik ben ook wel eens heel depressief geweest. Want ik dacht, nou, nu zie ik het niet meer zitten. Nu zie ik het echt niet meer ziek. Veel ziek geweest. En, nou, ik ben net over longontstekingen heen. Dat hoor je wel, hè? Drie kuren gehad. Teleurgesteld in de huisartsen. In de artsen. Die geeft er nou drie kuren? Hoe, hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ja, negen, zei ik tegen je, oud wijf, 69. 69? Ja, jong van hart, hoor. Ja? Ja, jawel. Je, je, wat kan je? Mijn man leeft al jaren niet meer. Uh, of 25 jaar niet meer. Mijn kinderen wonen in Amerika, Rens. Ja. Dus ik heb eigenlijk niemand... En uh, Nederlanders, zeg ik je heel eerlijk... die vinden het allemaal heel leuk om bij je thuis te komen, mee te eten. Ik kan goed koken en lekker koken. Zou ik mijn laatste cent dan uitgeven ja. om een gezellige tafel we, we te moeten, maken? We moeten afsluiten, Elise. Dus ik zou het mooi nee, vinden als jij okay. afsluit, als jij afsluit met met hoe jij dan altijd vrolijk blijft in 10 seconden. Ja, oké. Okay. Kun je dat zeggen? Hoe blijf je oh, altijd zo? In 10 seconden. Ja, dat kun je. Ja, altijd nog maar het licht zien en denken van er komt toch nog een paar jaar. Ik weet zeker dat er iemand meekijkt en die zegt, dat heeft ze verdiend. Kijk. Het is altijd zo goed voor mensen geweest. Dankjewel Elise, dankjewel voor jouw bijdrage. En ik wens ja, jou nog een hele okay, fijne dag. Dag. U gaat luisteren naar het nieuws van 4 uur.